Het leven wat U ons geeft, Vader, willen wij in dankbaarheid ontvangen. Het voedsel wat U geeft, willen wij in dankbaarheid ontvangen. We zijn zo rijk gezegend. Geprezen zijn Uw naam. U zij alle lof en alle eer. Daarom willen we dit voedsel ook zegenen. Uw naam zegenen. Uw naam verheerlijken. U bent de schepper van alles. Wil ons in onze gesprekken, in onze ontmoeting daarbij zijn. Wil het eten zegenen aan ons lichaam. En wilt u ons een tijd geven waarin we ja, recht op de man af, gewoon maar zeggen wat we elkaar willen, waarmee elkaar willen bemoedigen en willen opbouwen. Zegen ons in deze tijd, Vader, in Jezus naam. Amen.